4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rellen in Haren zijn voorbij. Rond 3 uur vannacht hadden alle jongeren het dorp verlaten, zegt de politie. Duizenden mensen waren gisteravond naar Haren gekomen... omdat er een feest was aangekondigd op Facebook. In de loop van de avond liep het uit de hand. De ME werd bekogeld met flessen, vuurwerk en fietsen. Ook ambulancepersoneel werd belaagd. Er werd onder meer met stoeptegels gegooid. 25 mensen zijn gearresteerd. Ook zijn ongeveer 25 mensen licht gewond geraakt, onder meer door rondvliegend glas. Twee mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar ook hun verwondingen vallen mee. De laatste uren hingen er alleen nog wat jongeren rond in Haren die geen overlast meer veroorzaakten. De politie wachtte rustig tot ze zouden vertrekken, wat al snel gebeurde. De stationsweg is nog wel afgezet en er wordt nog volop gesurveilleerd. Volgens burgemeester Bats waren de rellen het ernstigste scenario waarmee rekening was gehouden. Bij daglicht zal de schade in Haren worden opgenomen. De agenten die vorig jaar een filefuik op de A2 veroorzaakten... moeten toch worden vervolgd. Dat vindt de advocaat van de benzinedief voor wie de fuik werd opgezet. Hij zei in Nieuwsuur dat hij een zogenoemde artikel 12-procedure begint... om vervolging af te dwingen. De benzinedief staat maandag voor de rechter. Hij wordt verdacht van doodslag... omdat hij tijdens een achtervolging inreed op de kunstmatige file. Daarbij vielen doden. Justitie wil de agenten die daarbij betrokken waren niet vervolgen... omdat er geen duidelijke regels zijn voor het opzetten van een filefuik.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 Goedemorgen en welkom terug bij het derde uur van Woord alweer voor deze nacht. Op 24 september 1979 introduceerde de Amerikaanse firma CompuServe de online dienst Micronet... Dit was de eerste in zijn soort voor normale consumenten. Via een modem konden gebruikers inbellen en gebruik maken van nieuws- en informatiediensten. Bovendien konden ze berichten naar elkaar sturen, een voorloper van e-mailen. Dit uur duikt woord in de computergeschiedenis. De radio nieuwsdienst VPRO bracht in 1983 het nieuws. Hans Simonsen maakte een reportage over de softwarecrisis. De reportage gaat over de vele computertalen, de slechte kwaliteit van computerprogramma's en de invloed daarvan op de samenleving. Interviews met Martin Rem, hoogleraar wiskunde aan de TH in Eindhoven... en voorzitter Peters van de Nationale Softwarevereniging... en directeur van een bedrijf dat computerprogramma's verkoopt. En dan nu de softwarecrisis. Als we het over de toekomst hebben, dan hebben we het automatisch ook over computers. Nou zult u zeggen, daar hebben we al lang mee te maken en dan heeft u gelijk... Maar toch zijn de huidige toepassingen van computers en automatisering nog maar kinderspel in vergelijking tot wat ons in de nabije toekomst te wachten staat. Als we het over computers hebben, dan hebben we het eigenlijk over twee dingen. Het apparaat, de computer zelf, ook wel de hardware genoemd. En aan de andere kant hebben we het over wat je erin stopt. Het computerprogramma, de opdracht aan de computer, ook wel de software genoemd. Al vrij snel na de Tweede Wereldoorlog... werd ons een plaatje van de toekomst geschetst waarin de computer ons van gevaarlijk, vuil en saai werk zou verlossen... en de automatisering veel menselijke arbeid zou overnemen. En dat zou weer Gouden Bergen voor de industrie gaan opleveren. Nu, in 1983, blijkt dat die automatisering helemaal niet zo soepel verloopt. Automatiseringsprojecten lopen bijna altijd uit de hand. Ze kosten meer tijd en meer geld dan was begroot... maar leveren minder op dan was verwacht. En dan heb ik het nog niet eens over de werkloosheid... die aan die automatisering vastzit, volgens velen. Maar daar hebben we het in een ander programma al over gehad. Het komt allemaal niet door technische gebreken aan de apparatuur... maar door de kwaliteit van de computerprogramma's, de software. En sommigen spreken dan ook van een zogenaamde softwarecrisis... Nou hoor ik sommige mensen al denken van nou en, wat heb ik daar in godsnaam mee te maken? Maar voor die mensen wordt het hoogste tijd eens even na te gaan hoe vaak ze nu al direct of indirect met computers te maken hebben in hun dagelijks leven. Ik ben op onderzoek uitgegaan en sprak met professor Rem, hoogleraar wiskunde en voorzitter van de vakgroep Informatica aan de Technisch Hogeschool in Eindhoven. Als eerste vroeg ik hem wat er zou gebeuren als op dit moment alle computers in Nederland zouden uitvallen professor Rem. Ja, dat zou een bijzonder ingrijpend iets zijn natuurlijk. Uh, het uh, bankverkeer, um, de hele Girodienst die draait met computers, dat zou uh, onmogelijk worden. Uh, maar het is een beetje moeilijk hoor, want computers zitten overal in tegenwoordig. Uh, de verkeerslichten bijvoorbeeld worden computergestuurd, die vallen uit. Um, luchtverkeer... Uh, computers worden gebruikt bij de treinenloop. Uh, de hele samenleving zou ontregeld worden. Desalniettemin uh, staan we nog maar in de kinderschoenen van die hele ontwikkeling naar automatisering. Maar er doen we problemen op bij die hele automatisering. Er wordt uh, zelfs gesproken van de zogenaamde softwarecrisis. Zou u in het kort kunnen uitleggen wat dat is, die softwarecrisis? Ja, die is niet van vandaag. Die is al langer aan de gang. Alleen merk je het steeds sterker. In het begin was het zo dat. Nou, er kwamen computers en dat waren dure apparaten. We konden er weinig aanschaffen. Die moesten gebruikt worden, er moesten programma's voor gemaakt worden. Maar de inspanning die nodig was om zo'n programma erbij te maken. was heel klein vergeleken bij de inspanning die nodig was om überhaupt die computers te maken. En de kosten daarvoor waren ook laag. Um, in de loop van de tijd zijn, uh, is de, de, de computer zelf steeds goedkoper geworden. Steeds sneller geworden. Waardoor hij steeds meer gebruikt is. En in steeds meer uh, omstandigheden gebruikt kon worden. En de programmering daarvan werd steeds complexer. Um, toch heerst nog erg het idee dat het programmeren van een computer... ja, dat is een soort randverschijnsel. De computer zelf die, die is belangrijk... en dan moet er ook nog een programma voor gemaakt worden. En het wordt onderschat hoe moeilijk het is om een computer te programmeren. Het gevolg is dat, als ik het in getallen uitdruk... dat een steeds groter gedeelte van de kosten van een automatiseringsproject... is gaan zitten in die programmering. Op dit moment moet je bij een, een redelijk groot project rekening mee houden... dat zo'n vijfde van de kosten gaat zitten in het programmeren. Ja, misschien is het goed om nog eens even uit te leggen... wat het programmeren van een computer eigenlijk is. Ja. Ja, um, de computer zelf uh, is een apparaat die op zich heel weinig kan. Hij is in staat om heel eenvoudige handelingen uit te voeren... Bijzonder eenvoudig, maar de kracht van de computer komt uit de snelheid waarmee hij dat doet. Hij kan meer dan een miljoen van die handelingen uitvoeren per seconde. En de kunst is nu om hem voor te schrijven welke handelingen uit te voeren. En zo'n voorschrift van handelingen die de computer moet uitvoeren, dat heet het programma. En het, het, het, het programmeren van de computer maakt hem dus geschikt voor een gebruik. Maar als ik u bijvoorbeeld zou vragen om een programma te maken voor een computer bij een kruispunt hier in Amsterdam. Wat, wat zijn dan. Hoe, hoe, hoe doet u dat? Gaat u iets op papier schrijven? Hoe, hoe werkt dat? Ja, het, het programma is iets dat inderdaad gewoon op papier geschreven wordt. Uh, het is een afhankelijk van de, de notatie waarin je het moet opschrijven. De, de programmeertaal wordt het wel genoemd, uh, moet je op een bepaalde manier. De, de voorschriften coderen die de machine moet uitvoeren. En die moeten dan natuurlijk daarna nog in een vorm omgezet worden... dat het door de computer kan worden gelezen. Vroeger op pondskaarten, tegenwoordig op een magneetband of zo. De computer is dus afhankelijk van wat de mens erin stopt... in de vorm van een programma. Mm -hmm. uh, en daar zit nou net het probleem in. We noemen dat programmeren de software. Vandaar ook het woord softwarecrisis. Want er iets, is iets aan de hand met de kwaliteit van wat er in die computer wordt gestopt. Ja, ja het, uh, wat nu blijkt is dat het programmeren veel moeilijker is dan uh, nou, we gedacht hebben. In ieder geval ook dan nog veel mensen op dit moment denken. Um, het gevolg is dat de, de programma's, de software... Um, vaak niet van een kwaliteit zijn die je moet, mag eisen. Dat er veel fouten in voorkomen. Uh, het is ook zo langzamerhand zo dat men eraan wenst dat programma's fouten vertonen. Als u een programma koopt van een fabrikant en er zitten fouten in dan zou u misschien verwachten dat de fabrikant zegt dan, dan neem ik het weer terug en ik gaat u geld terug of zo maar nee dat is heel normaal. De fabrikant zal uh, de klachten van de klanten uh, opsparen en na een of twee maanden een zogenaamde nieuwe release van het programma uitbrengen waar dan wat fouten in verbeterd zijn, maar vaak ook weer nieuwe fouten geïntroduceerd zijn. En de, de programma's worden eigenlijk nooit foutloos. Mm -hmm. Dit is als het programma überhaupt klaarkomt. Uh, het is ook niet ongebruikelijk dat het programmeren, de software, zo complex blijkt te zijn... dat na een paar jaar gezegd wordt, nou, we stoppen we met het project... want het, het blijkt niet, niet mogelijk te zijn. Dat uh, wil niet. Terwijl het een hele kostbare bezigheid is, hè, het ja. maken van programma. Ja, zeker. Ja, het... Uh, het is uh, uh, erg uh, uh, arbeidsintensief werk. Hm? Dat zijn gewoon mensen die achter hun bureau die dingen, uh, die programma's zitten te maken. Het zijn dure arbeidskrachten, Er gaat veel geld in zitten. Mm -hmm. Is het een moeilijk werk? Ja, ja. En uh, dat... Het, het feit dat dat moeilijk is, dat begint pas langzaam door te dringen. Ja, want ik zit opeens te denken dat ik uh, regelmatig advertenties zie in kranten... waar uh, mensen worden opgeroepen op HAVO-niveau of op MAVO-niveau zelfs... om in enkele weken tijd tot computerprogrammeur te worden opgeleid. Ja, ja zo, uh, zo iemand wordt natuurlijk geen computerprogrammeur. Uh, ik zie die advertenties ook nog steeds... Uh, het enige dat je iemand in zo'n korte tijd zou kunnen leren is ja, het bedienen van een machine. Uh, het, misschien het intypen van, uh, van getallen, een soort ponstypist. Uh, maar dat zal alleen kunnen als je in zo'n cursus iemand uh, specifiek opleidt voor een bepaald apparaat en dan nog voor een heel bepaalde Taak die die moet uitvoeren met dat apparaat. En het gevolg is dat eh, als een half jaar later of een jaar later er een ander apparaat komt, of als eh, de functie waar hij voor gebruikt wordt iets wijzigt, dat, ja, dat, je, dat zo iemand dat niet kan. Die, is, die heeft geen algemene scholing gehad en die ja, is een, een programmeur waar je nou ja, op dat moment eigenlijk niks meer aan hebt. Computers mogen dan aan de buitenkant efficiënt en rationeel ogen. In de praktijk vertonen ze op de meest onverwachte momenten verkeerd gedrag... en produceren onvoorspelbare resultaten. In 1968 werd op een NAVO-conferentie door geschrokken militaire deskundigen verklaard... dat IBM er niet in geslaagd was voor de computers van dit militaire apparaat... een goed bedrijfssysteem, een goed programma te maken. Het wiskundig karakter van het programmeren is jarenlang onder tafel geschoven. Mensen met een MULO-diploma werden kritiekloos geronseld voor het vak van programmeur... en zo zit de wereld dan nu opgeschreven met een half miljoen incompetente programmeurs. De automatiseringswereld is om begrijpelijke redenen... heel zwijgzaam over de voorbeeld van softwarecrisis. Drie jaar geleden werd er een poging gedaan... Om de administratie van alle Nederlandse gemeenten in één automatiseringssysteem onder te brengen. Inmiddels is men er alweer mee gestopt, want het is een totale mislukking geworden. Maar heeft ondertussen wel tientallen miljoenen gulders... van onze belastinggelden opgesleurd. Tja, en professor Rem weet ook nog wel een paar voorbeelden. Ja, een, een bekend voorbeeld hier in Nederland was de kentekenregistratie in Veendam. Um, die geautomatiseerd is. Dat heeft heel lang geduurd voordat dat uh, redelijk ging werken. En de, de eerste twee jaar, dacht ik, dat die kentekenregistratie geautomatiseerd werd... is dat met, met grote achterstanden fouten en cetera, gepaard gegaan. Dat heeft ook erg veel geld gekost. Een, een, een wat uh, afschrikwekkender voorbeeld van iets dat fout ging... is een treinongeluk dat een jaar of zes geleden... ...in Beijeren plaatsvond... ...waar twee treinen op elkaar botsten... ...omdat volgens het computerprogramma... Daar een het, het computerprogramma had namelijk... ...de eh, dienstregeling uitgerekend. En eh, volgens het programma waren daar twee sporen... ...in werkelijkheid was er maar één... ...en het, nauwelijks was het nieuwe eh, rooster in gebruik genomen... ...of het botste twee treinen tegen elkaar. Uh, het is niet iets dat specifiek voor Nederland is... Dat, uh, ...u ziet al, ik noemde het al Beijeren... Uh, in Amerika is een bekend voorbeeld de Social Security, het sociale stelsel daar... dat natuurlijk een verschrikkelijk groot bestand van gegevens is. Daar zitten 200 miljoen mensen in. Um, dat is zo'n ingewikkeld iets geworden, ik zou eigenlijk moeten zeggen zo'n warboel geworden... dat ze niet meer in staat zijn om mensen die overleden zijn... om daar de gegevens weer te verwijderen, dat... De, de, dat doen ze maar niet meer. En ze voegen alleen nog maar toe. Wat voor gevolgen heeft dat? Dat mensen allerlei zaken nog toegestuurd krijgen terwijl ze lang zijn overleden. Ja, ja, ja, en dat je je niet moet verbazen als er rare dingen komen uh, uit het systeem van social security. Wat voor rare dingen? Nou, betalingen die niet kloppen. Uh, inderdaad, uh, de, de uitbetalingen aan mensen die overleden zijn... of uh, verzoek om premie aan mensen die overleden zijn. Ja. Wat uh, zal uh, die slechte software uh, nog verder voor een invloed kunnen hebben... Uh, gewoon op, op het dagelijks leven in Nederland? U heeft net al wat voorbeelden genoemd van een trein, uh, treinen die op elkaar botsen en zo. Maar mm -hmm. ja. uh, hoe, hoe erg moeten we dat ons voorstellen in de toekomst? Als, dit, als deze ontwikkeling zich voortzet? Ja, nou, het kan natuurlijk zijn dat we... als dat we de software uit het buitenland kopen. En als die uit het buitenland beter is dan die uit Nederland... dus uh, dan wordt het in plaats van een exportproduct een importproduct... maar dan uh, merk je er verder vrij weinig van hier in Nederland. Um, als we uh, slechte software zouden gebruiken of blijven gebruiken... ja, dan, uh, dan zal dat geregeld... Een, uh, nou, een, een behoorlijke schade voor de economie. Maar dat ook voor mensenlevens. Er kunnen ook mensenlevens mee gemoeid zijn. Als ik me goed herinner, waren bij die treinramp in Zuid-Duitsland twee doden. Ja, ja en in de ziekenhuizen worden natuurlijk ook steeds meer computers gebruikt en zo. Dus... Ja. ja, zeker. Ja, in ieder uh, pacemaker zit een computer. Tot nu toe hebben we het de hele tijd gehad over de softwarecrisis... de slechte kwaliteit van computerprogrammeurs. Maar er zijn meer oorzaken waardoor die programma's vaak vol fouten zitten. Aan de hardware, de computers zelf, daar ligt het niet aan. Die zijn tegenwoordig vrijwel zonder technische gebreken. Nee, een andere oorzaak vormen de vele computertalen. In Amerika hebben ze er maar liefst duizend verschillende. In Nederland zijn het er ook altijd nog 250. Een computertaal is een soort ondubbelzinnige code. Een taal waarin elk woord maar één betekenis heeft. Hoe exacter de computertaal, hoe minder kans op interpretatiefouten door de computer. Waarom zijn er eigenlijk zoveel verschillende computertalen? De, een reden daarvan is dat um, nou, eind vijftiger jaren... De, toen ontstonden de eerste computertalen, bijvoorbeeld Cobol en Fortran, al wat later... Um, Daarin zijn veel programma's geschreven. En um, het voordeel van zo'n computertaal is dat bij verandering van een computer... als je een andere computer krijgt, je in principe je oude programma's nog kunt gebruiken. Want die zijn niet speciaal geschreven voor die computer... maar ze zijn in een taal geschreven en verschillende machines... die kun je gebruiken in dezelfde taal. Uh, die oude talen, die, uh, daarvan weten we al lang dat die helemaal niet zo geschikt zijn. en Dat die allerlei obstakels... Uh, opleveren tegen het netjes structureren van je programma's... toch blijven die steeds bestaan omdat uh, daar in die talen een heleboel programma's geschreven zijn... en die wil je niet, wil je niet kwijt. Hm? Dus er is een, een, een, een enorme traagheid uh, in ontwikkeling... Uh, wat, betreft de, niet, wat betreft de computertalen. Niet zozeer dat er geen nieuwe talen ontwikkeld worden... maar wel dat er nooit afstand gedaan wordt van de oude talen. De meest gebruikte talen nu zijn nog steeds dezelfde talen... die uh, bedacht zijn uh, nou, in het uh, begintijdperk van de computer. Maar zegt u de industrie zou um, gewoon helemaal moeten overschakelen op één taal? Op den duur zou dat het beste zijn. Ik verwacht dat als we uh, het, het, de moeilijkheid van het programmeren... Uh, beter onder de knie hebben, weten waar het in zit... dat, je dan, dat dan de tijd rijp is om te zeggen... nou ja, nu maken we één taal en daar houden we het woord dan op. Tot zover professor Rem van de TH in Eindhoven. Ik ben ook nog op bezoek geweest bij meneer Peters... die is voorzitter van de Nationale Softwarevereniging... en zelf directeur van een bedrijfje dat computerprogramma's verkoopt. Hij ontkent dat er een softwarecrisis is. Nee, zegt hij, zijn eigen business in bescherming nemend... het ligt beslist niet aan de programmeurs. Maar waar ligt het volgens meneer Peters dan wel aan? Het beleid van de overheid is nog nooit in al die jaren... een echt informatiebeleid geweest. Men heeft aan alle kanten heeft men werkgroepen opgericht... en stuurgroepen en structuurcommissies opgericht, zoals dat heet. Maar tot op dit moment is er nog door de overheid... nog door het gezamenlijke bedrijfsleven, dat moet ik helaas ook toegeven... niet één keer een werkelijk uitgevoerd actieplan geweest. En daar zit de grote ellende. Er is binnen het Nederlandse bedrijfsleven nog steeds een enorme vraag... naar hooggekwalificeerde mensen. Dat wordt nog niet opgelost... Uh, door het potentieel aan arbeidskrachten. Dat gaat wel gebeuren. Men begint uh, heel voorzichtig op middelbare en hbo-scholen... begint men nu met computeronderwijs, informaticaonderwijs. Het zal nog zeker tien jaar duren... voordat echt geïntegreerd is binnen het onderwijs. Maar, en daar ben ik het wel mee eens... wij zijn daar minimaal vijftien jaar te laat mee. Wanneer de overheid eindelijk eens zou zeggen... bedrijfsleven... Wij willen vooroplopen als technologisch gebruiker... van computers, van software, enzovoort, enzovoort. En als men daar die 225 miljoen aan zou besteden... dan zou er binnen twee jaar zou werkgelegenheid geschapen worden... voor minimaal 5.000... Arbeidsplaatsen. Ja, maar als uh, een directeur van een bedrijf zoiets zegt... dan word ik dus altijd heel erg wantrouwend. Hè? Omdat, uh, er wordt op dat moment constant politiek geschermd met uh, arbeidsplaatsen. Ja. Dat is ongeveer het toverwoord om geld los te krijgen. ook. Ja. Dus daar, uh, daar trappen we niet meer in. Nee, daar trapt u niet in en volkomen terecht. Maar kijkt u dan eens even naar wat hier weer de laatste maanden gebeurd is. Uh, het is bekend, de minister van Economische Zaken, de heer Van Ardenne, voert een zogenaamd defensief beleid... Het informatiebeleid binnen de overheid bestaat niet. Er is geen informatiebeleid. Er zit een stuk informatiebeleid bij verkeer- en waterstaat. hebben we het over de PTT. Er zit een stuk bij economische zaken. Er zit een stuk bij sociale zaken. En er zit een groot stuk bij onderwijs. Zolang deze regering niet in staat is... om de koppen bij elkaar te steken... en eindelijk eens te komen met de minister van wetenschapsbeleid, zoals we die gehad hebben, de heer Van Trier of te komen tot de minister voor Technologie, zo mag het ook heten... maar er het is een wat dure woord daarvoor... zal er van een beleid nooit sprake kunnen zijn. Hoe zit het nou met al die geluiden... Uh, dat het grootste gedeelte van de automatiseringsprojecten zou mislukken? Ik heb wel in zijn algemeenheid een idee... waarom bepaalde automatiseringsprojecten mislukken. Waarom? Daar komen we weer op een ander chapter, Namelijk de kennis van de gebruiker... Mm -hmm de aankoper van die soft en hardware... die zou in staat moeten zijn om precies te vertellen wat hij wil. Nou, wanneer we kijken naar de gemiddelde gebruiker in Europa... en eigenlijk over de hele wereld... dan is het zo dat die gebruiker wel ongeveer kan vertellen... wat hij nou graag zou willen dat die programmatuur doet... maar op het moment dat daar technische mensen, dus de systeemanalisten... of de systeemprogrammeurs aan het werk gaan in zo'n project... weet die gebruiker niet meer waar hij het zoeken moet... en komt herhaaldelijk met nieuwe ideeën en wijzigingen... en zou dit ook nog kunnen, zou dat ook nog kunnen... dan komen er weer, eh, worden er weer werkgroepen ingesteld. Het zou nu toch wel anders moeten. Kortom, ik beweer dat het mislukken van projecten niet ligt bij de hardwarefabrikanten, niet licht bij de softwarefabrikanten... maar dat het voor de volle 100% de verantwoordelijkheid is van de gebruiker. Ja, ik vind het een interessante opvatting, omdat uh, dit dus precies is uh, wat er volgens mij gebeurt. Iedereen geeft elkaar namelijk de schuld. De programmeurs die zeggen van de gebruikers komen met onduidelijke opdrachten... van wat, mo wat we moeten doen en als we dan eenmaal iets hebben... dan moet het weer 25 keer veranderd worden... Uh, de gebruikers zeggen van uh, ja, er worden ons gouden bergen beloofd, maar het duurt veel langer en het kost veel meer geld. En het blijkt veel minder uh, uh, rendabel te zijn om te automatiseren dan dat het ons is voorgesteld. En zo geeft iedereen elkaar de schuld. He? Ja, dat, uh, dat lijkt zo. Maar het, het lijkt niet alleen zo, het is dus gewoon nee. zo. Ja, u hoort natuurlijk berichten in principe alleen van die gebruikers omdat pas op het moment dat men iets gekocht heeft... men het product gaat beoordelen. Daarvoor zit natuurlijk een hele lange weg. Wanneer die gebruiker... De ja, maar kant... onder andere de weg van voorlichting... over het product wat Juist. je gaat kopen door de fabrikant. Daar ben ik het helemaal met u eens. Op dat punt ontbreekt het... ook in de computerservices en softwareindustrie, ook in de hardwareindustrie... ontbreekt het aan een groot stuk voorlichting. Hoe komt dat? Ja, maar het ontbreekt niet alleen aan voorlichting volgens mij volgens mij is er ook sprake van doelbewuste misleiding. Nog steeds zie ik advertenties in kranten... waarin staat van uh, automatisering, geen enkel probleem. Het enige wat u nodig heeft is mensen met drie jaar MAVO... twee weken ergens in de bos in een of ander centrum... en we dus leiden ze op tot programmeur. Ja. Terwijl dat een, een valse voorstelling is van zaken, dat want die is... mensen zijn niet, niet te gebruiken. Nee, dat is zeer zeker een 100% leugen. Maar u bent met me eens dat dat nog steeds gebeurt? Dat gebeurt ook vandaag de dag nog. Zeer zeker. Wanneer de hardwareindustrie advertenties plaatst: van u kunt nu uw administratie automatiseren vanaf 10.000 gulden. Dan zou men daar met koeien van letters bij moeten zetten. als u er maar wel rekening mee houdt dat er nog eens 50.000 gulden software bij moet. Dat was meneer Peters, die ondanks zijn krampachtige verdediging van eigen winkel... toch ook wel weer in de roos schiet met zijn kritiek op de overheid. Tot zover dit toch wel moeilijker gepraat over de softwarecrisis. Eén ding is duidelijk geworden. In de toekomst kunnen we nog heel wat verrassingen verwachten... van verkeerd geprogrammeerde computers... die ons hele leven in de war kunnen sturen. Tot zover de softwarecrisis en de computers die ons leven in de war sturen. Nu dan, Internet daten avant la lettre. Een telefoongesprek uit 1984 maar liefst door Peter Flik met software-expert Hin van het bureau Microcontact over contactadvertenties via de computer. U ziet natuurlijk ook heel vaak in de kranten die advertenties waarin mensen andere mensen zoeken. U ziet ook vaak advertenties van relatiebureaus. U ziet dat allemaal wel. Misschien hebt u er zelf ook wel eens aan meegedaan. Maar de computer rukt op en meneer Hin in Den Haag die heeft nu de computer ingeschakeld. Hij is van het bureau Microcontact. Goedemorgen meneer Hin. Goedemorgen. In de krant die wij hierover hebben geraadpleegd... staat Hin, dat bent u dus, software-expert... en geschoold in het financiële gebeuren... ziet veel mogelijkheden voor zijn bedrijf. Wat wilt u nu eigenlijk? De mensen bij elkaar brengen of veel geld verdienen? Um, ik geloof dat je het uh, heel ver moet zien... en dat je inderdaad uh, beide dingen uh, zo goed mogelijk moet doen. Het moet een soort combinatie zijn van punt 1, zo goed mogelijk je werk doen... En aan de andere kant geloof ik ook dat je er wel een boterham aan moet kunnen verdienen. Waarom de computer? Eh, de computer biedt natuurlijk eh, ontzettend veel voordelen vergeleken bij eh, het persoonlijke middelen. Het is, eh... Ja, ik vind de persoonlijke middelen eigenlijk altijd zo leuk als ik iemand zoek. Ja, nou, kijk, er zijn inderdaad heel veel mensen die, die persoonlijke middelen wel leuk vinden. Maar de praktijk die wijst gewoon uit dat het eh, zo is dat eh, ja, op bepaalde methodes eh, van persoonlijke middeling ook... Zeker niet uh, waterdicht zijn. Daarbij zijn ze ontzettend arbeidsintensief. Dat betekent dus dat er uh, ja, heel veel mankracht bij komt kijken voordat zo'n uh, bemiddeling eigenlijk plaats kan vinden. Uh, dat betekent dus weer hogere kosten. Nou, ja. En daarbij is het nog helemaal niet gezegd dat het dan uh, eigenlijk is, zo is dat de mensen inderdaad uh, direct een goed contact kunnen krijgen. Wat vraagt die computer aan uw kandidaten? Nou, er zijn dus bepaalde vragen die uh, vergeleken worden. Dat ja. is bijvoorbeeld afkomst. Afkomst? Ja, of u Nederlands bent, of dat u West-Europees bent, of dat u, hè, waar u vandaan komt. Wat een onbehoorlijke vraag. Vindt u dat? Nou, zodat je te kennen kan geven aan de computer. Geen Aziat, alstublieft. Nou, kijk. Okay. Het kan zo zijn inderdaad dat iemand puur zegt... Uh, ik wil iemand die alleen maar uit Nederland komt. En als hij zelf Nederlands is. Of het kan zijn, nou, het maakt mij eigenlijk niet uit... of iemand nou uit, uit, uit heel West-Europa komt, of uit uh, Indië... of, of het uh, maakt niet uit, waar, uit uit welk gebied... Wat voor vragen nog meer? En verder is het leeftijdsgroep natuurlijk, dat is nee. uh, toch wel erg belangrijk. Ja. Uh, opleidingsniveau. Uh, er wordt dus geselecteerd dus, uh, ja, van zeg maar lager onderwijs tot en met academisch. hoeft dus ook niet te betekenen dat er meteen een, een bepaald milieu eruit komt. Maar ja, mensen vinden het vaak toch belangrijk om iemand van ja, ongeveer gelijke gezindheid uh, te vinden. Grote borsten, zou dat ook kunnen in die computer? Nee. Dat staat er bij ons niet bij, in ieder geval. Nee. Eh, ik, we bellen u op, omdat eh, ons is opgevallen dat u dat dan op deze manier regelt... maar dat u daarbij ook nog een paragnost inschakelt aan het eind. Mm -hmm. Waarom is dat dan? Is, is, is, dat, is die computer dan niet goed of zo? De computer is natuurlijk wel goed, maar die kan in principe alleen maar contacten geven. Die kan mensen die eh, eigen eisen stellen en gegevens over hunzelf invullen... die kan dat soort mensen, dus ongeveer gelijkgestemden, bij elkaar zoeken. En verder is het natuurlijk wel zo dat uh, ja, de mensen het eigenlijk toch wel zelf moeten doen. Ze kunnen dan via ons bureau contact leggen. Dat betekent, uh, ze kunnen een telefoonnummer krijgen. Maar ze kunnen dus geen naam, adres en woonplaats krijgen voor pure discretie. Uh, verder kunnen ze wel een brief schrijven via het bureau. Maar waarom die paragnost was, mijn vraag, meneer? Daar kom ik nu op. Uh, omdat uh, wij dachten, en in samenwerking met de heer Chandu uit Den Haag... Uh, om uh, hun ja, kwaliteiten... dus uh, de kwaliteit van de paragnost kijk niet direct de paragnost zelf want wat zijn is een, paragnos als een helderziende maar zijn kwaliteit als uh, psycholoog en zijn kwaliteit als astroloog uh, te kunnen inschakelen en wat hoed hij dan hij kan voor een uh, bepaald bedrag en dat is een zeer gereduceerd bedrag kan hij een karakteranalyse maken en een karaktervergelijkingen van de de twee mensen die dan via microcontact bij elkaar zijn gekomen. Hebt u al wat mensen aan elkaar geklonken? Uh, het is zo dat mensen niet... Kijk, we zijn sinds juli bezig. Nou, dan mag u er toch wel eens een paar aan elkaar hebben gezet. Natuurlijk. En wij krijgen heel regelmatig bericht van mensen die zeggen van... nou, laat ons maar eens een, twee maanden buiten het computerbestand staan. Want ik heb dus tijdelijk iemand gevonden en ja, het zou niet eerlijk zijn... als ik dan uh, nogmaals uh, de, voor de volgende maand en de maand daarna weer... Uh, contactvoorstellen kreeg ten opzichte van die mensen die dan in dat contactvoorstel staan. Uh, laat mij maar eens twee maanden buiten staan en... Uh, nou, mocht het dan niet worden na twee maanden... of na een anderhalf maand of na drie maanden... dan kunnen ze gewoon weer meedraaien voor de rest van het jaar. Oké, okay, meneer Hint, bedankt voor uw toelichting. Oké, okay. dank u wel. U hoorde Peter Flikke in 1984 toen al over internetdating. Ook over de toekomst van het onderwijs werd driftig gedacht en gesproken... zou de juf op termijn vervangen worden door een robot. De stand van zaken werd in 1998 opgemeten door Rita Brakel. Zij bezocht een peuterspeelzaal en een basisschool... en sprak met een peuterleidster, een onderwijzeres en met leerlingen van de basisschool over het succes van het spelenderwijs leren van taal, aardrijkskunde en rekenen... met behulp van de computer op de basisscholen. We horen een deel van deze documentaire. Dag, mijn kind. Ik ben opa Doris. Weet je welke letters bij mij horen... Dat kinderen buiten de school veel op computers met computerspelletjes doen, bijvoorbeeld, is nog heel iets anders dan je onderwijs zo inrichten. Dat die computer daar echt in geïntegreerd is op een succesvolle manier. Dat vergt echt nog wel een heleboel werk. Wat kinderen hoe langer hoe meer gaan beseffen is dat als ze iets willen weten, dan kunnen ze vrij gemakkelijk hun weg vinden. Ze kunnen als het ware navigeren. Ze kunnen als het ware in, in een domein de weg vinden op weg naar de doelen toe. En daarmee zou je kunnen zeggen dat nagenoeg elke leerkracht... in het basisonderwijs op een of andere manier gebruik maakt... van de computer in het onderwijs. Yippie. Maak die onderwijskundige ambitie stapje voor stapje waar. En kies daar hele duidelijke prioriteiten in... zodat je tenminste een doel krijgt waar je naartoe werkt. Want als die nieuwe generatie daar nu niet mee begint, dan, dan blijf je jarenlang achter de feiten aanlopen. En dat zou ik voor Nederland, voor het Nederlands onderwijs, heel vervelend vinden. Hoe ver is uw kind al met leren lezen? Wilt u de kern waar het kind mee bezig is instellen? Klik dan op het schilderij. MUZIEK Kom bij Levende Letters. We beginnen. En wat is dat? computer. computer? Dan kan je al op de computer. Ja. En doe je dat dan hier ja. op de grijs of doe je het ook thuis? Ook thuis. Ook thuis? Ja. Thuis ook een computer. En dan mag je wel eens op van je papa en mama. Ja. Dan vind je dat leuk? Ja, dat vind ik leuk. Wat vind je het leukste ja. om te doen? Stempelen. Stempelen. En wat doe je dan? Ik doe een nijntje. Kijk. Oh en... ja. Dan kan je allemaal nijntjes stempelen. De heentjes, de heentjes, de heentjes en je maak er allemaal hekjes Ja, de nijntjes mogen niet weglopen. Neentje is bang voor het bos. Dit is het bos van de wolven. En welke, welke kun je nog meer stempelen? Dan laat ik je wel zien als ik dadelijk klaar ben met dit. En de leidster hier is Marijke Bergakker. Hallo. Hallo. Dit is de peuterspeelzaal mini in Inge. Dat klopt. En jullie hebben een multimedia computer. Dat klopt ook. Vinden ze dat leuk? Ze vinden het heel leuk. Mijn eerste reactie was ook van, moet dat nu? Maar als je dus zelf ziet van hoe ze ermee omgaan, het zit op elk niveau. De een kan met de muis overweg, de andere met de spatiebalk. Uh, het werkt uh, de samenwerking in de hand, want als er maar één zit, dan blijkt die computer toch veel minder interessant dan de houten auto en de gewone autootjes of het klimrek. Het is inderdaad het herkennen, uh, het samen doen, dus het is, uh, een computer is heel goed voor sociaal gedrag. Wat kunnen ze doen achter die computer? Wat zijn de spelletjes die, uh, die daarop op, op zitten? De kinderen kunnen zich laten voorlezen. Een uh, stem van Nijntje vertelt het verhaal uh, met de bijbehorende plaatjes. Je kunt dus de rijmwoorden weglaten waardoor ze ze zelf aan kunnen vullen. Daarnaast is er dus een, een soort memory spel van uh, benoemen, uh, dierengeluiden. Uh, dus voor de taalbevordering is die heel erg goed. Ik zie het ook als een hulpmiddel bijvoorbeeld bij allertone kinderen. Van, eh, het is eh, makkelijker om met de computer en het geluid aan te wijzen wat een olifant is of een aap. En de kinderen die vinden het dierenspelletje het, het leukst. Ze zitten echt te genieten. We hadden gisteren een peuter die was voor de tweede keer die was een beetje huilerig. Hij vond zich heel zielig. Maar zodra de dieren op de computer waren was die stil, zo gauw het boekje werd voorgelezen, zette die het weer op een schreeuw. Maar waarom heeft u ervoor gekozen om op deze jonge leeftijd uh, de computer toch gewoon, gewoon onderdeel te laten zijn van alle speel uh, en doe dingetjes? Nou, als je een uitzonderingspositie gaat nemen, dan wordt het een soort heilige koe. En we willen in 50% van de Nederlandse huishoudens staat een computer. Een televisie is normaal, een radio is normaal, een telefoon is normaal en straks is een computer ook normaal. En de manier waarop ze er hiermee omgaan is zo van, is er plek, dan gaan eh, ze erbij zitten. Maar dat geldt hetzelfde voor de plaktafel of de puzzeltafel of met de houten auto's. We hebben twee houten auto's, dat betekent dat je afspraken moet maken. En dat geldt met de computer ook. Ik vind het ook niks bijzonders, ik vind het alleen eh, het bijzondere dat er al zoveel leuke programma's zijn voor die hele kleintjes. Nu, nu zijn we net, uh, de computer is eigenlijk net zo gewoon als de televisie, maar er staat hier geen televisie. Nee, er staat geen televisie. Klopt. Uh, het verschil met de uh, televisie is van dat je ze daarvoor zet en ze doen er dus verder niks mee. Je bent afhankelijk van wat er aangeboden wordt. En bij de computer is dat natuurlijk niet. Als je daarvoor zit en je doet niks, doet die computer ook niks. Dus je hebt, uh, zei het raar, woord, interactie met de computer. Want als jij niks doet, gebeurt er niks. En dat is het verschil met uh, televisie natuurlijk. En uh, er zit ook een hele hoop verschil in. Van, uh, je kan ze wel bezighouden, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. De kinderen die een speelzaal bezoeken, die moeten zelf de, uh, spelen. Van, je kan wel een hint geven, van als je ziet dat een kind een beetje uh, erbij hangt. kan je suggestie doen. Maar ik hoef ze niet bezig te houden. Ik moet er alleen zorgen dat het uh, veilig gebeurt. Een aanzetje geeft de ontwikkeling in de taal van als een kind altijd bij dezelfde puzzel blijft blijven hangen zeg maar dan probeer je een stapje hoger nou dat is ook met uh, kinderen die heel verlegen zijn die uh, misschien kan je samen met die of die die auto wel even meebrengen, van zo stimuleer je het maar in feite zijn ze vrij je hebt alleen de de de, de ruimte de, de, de speelgoed en ik denk dat dat het belangrijkste is en dat geldt dus voor mij ook uh, met de computer ja. Nou, de kinderen roepen weer. Ja, oké. Okay. Jullie gaan weer verder? Ja, we gaan met de kring. We hebben een normaal dagprogramma van na het vrije spelen, het groepsgebeuren en als het even kan gaan we straks nog naar buiten. Your attention please. Spoken is permitted in designated areas only professor de Klerk. Ik tref u hier even op Schiphol. U bent net terug uit Kopenhagen en uh, gaat zo meteen weer naar, de, naar Tilburg... waar de katholieke universiteit is. U bent daar rector magnificus. En uh, u bent ook onderwijspsycholoog. U heeft uh, in het verleden wel eens iets gezegd over computergebruik... op het, uh, peuter, in de peuterspeelzaal. Ja, dat is absoluut het geval. Ik heb uh, ook inderdaad een pleidooi gehouden om uh, zo vroeg mogelijk met uh, computers te beginnen in het onderwijs. Dan kun je natuurlijk twisten over de vraag of peuters, peuterspeelzalen onderwijs zijn. Maar ik denk dat het van belang is dat daar in die peuterspeelzalen ook computers staan. Ja. Waarom? Want het zijn natuurlijk hele kleine kinderen. Hè? Ze spelen graag. Ja, de voornaamste reden is dat uh, in het onderwijs... dat kan misschien nog even duren hoe snel dat gaat en in welke omvang, maar de trend is onomkeerbaar... zal de computer een hele belangrijke rol gaan spelen. Wat veel belangrijker is, een kind leert dan ook vertrouwd te raken met een computer... leert ook met die computer bepaalde dingen te doen. Dat kan in het begin zijn spelletjes, memo-achtige spelletjes. Maar het is van ongelooflijke betekenis dat zo'n kind juist in die gevoelige fase, als het ware... Uh, gewend raakt aan zo'n zo apparaat... zodat het als het ware, net zoals met een potlood, verder de school in kan. Dan hoeft ze niet als het ware meer tijd te verliezen om, uh, om, om daar nog mee te gaan werken. En hoe langer je daarmee wacht, hoe meer het ook een vreemd ding wordt... en hoe moeilijker het dan weer zal zijn. Als je dat niet doet, dan loop je de kans dat er kinderen zijn... En weliswaar zullen die kinderen in aantal afnemen. Maar kinderen zijn die niet gewend zijn aan een computer. En dan in die peuterspeelzaal zou je als het ware een brugfunctie hebben. Om de kinderen die er thuis niet mee werken. Dan als het ware daarmee vertrouwd te geraken. Ver, vertrouwd toe raken. En dat is denk ik van belang. Dan immers is die tweedeling weg. Nu, nu is het zo dat het computeronderwijs op het voortgezet en het beroepsonderwijs... op het moment dat mensen al dicht in de buurt van de arbeidsmarkt komen... daar nog niet helemaal goed geregeld is. Zou je dan niet eerder toch nog meer energie daarin moeten steken... voordat je naar die hele kleintjes gaat? Nou, ik denk dat wat we op het ogenblik zien... dat is dat alle scholen verbonden worden aan een kennisnet... dat dat als het ware het begin van alles moet zijn. Dat is de voorwaarde. Zonder dat uh, ben je eigenlijk niet goed bezig. En heeft u dan nog voorkeur aan een bepaalde leeftijdsgroep? Ja, dan lijkt het erop dat je dan eigenlijk... Uh, als het uh, bijvoorbeeld vanwege bezuiniging allemaal een beetje moeilijk gaat... om dan aan het eind te gaan zitten. Bijvoorbeeld in de richting van uh, het voortgezet onderwijs. En dan het liefst in de buurt van het studiehuis. Ik denk dat dat uh, jammer zou zijn. Uh, juist mijn filosofie van je moet er jong mee beginnen. Uh, een nieuwe generatie leerlingen als het ware... die nu op school gaat komen... Die moet je eigenlijk vangen en dat betekent dat je daar eigenlijk ook mee moet beginnen. Het komt wat bizar over. Peuters van twee of drie jaar achter de computer... Alsof onze ontwikkeling vooral in dienst moet staan van een toekomstige carrière. Laat die kleintjes toch vooral lekker met hun vingers in de verf soppen. Springen in modderplassen of doktertje spelen. Het tweede kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Marlies Bart... neemt het op tegen minister Hermans. Hij wil helemaal geen computers meer geven. Alleen investeren in software en scholing. Marlies Bart vindt echter wel dat je pas in groep 7 of 8... met het computeronderwijs moet beginnen. Je kunt uh, op drie ambitieniveaus met computers omgaan. Je hebt leren over de computer. Uh, dat betekent dat leerlingen leren hoe een computer werkt... en wat je er ongeveer mee kan. Leren met behulp van de computer. Dan gebruiken leerlingen de computer om informatie te verzamelen en te verwerken. En leren door middel van de computer. Dat is het meest uh, verrijkende ambitieniveau. En dan gaat de computer voor een deel het werk van de leraar vervangen... en gaan leerlingen echt met educatieve software... Uh, kennis tot zich nemen met de computer. Dat zou echt een, een, een grote pedagogische vernieuwing van het onderwijs betekenen. Waar moeten de accenten komen te liggen? Nou, ik denk dat het dus in elk geval belangrijk is dat het met het leren over de computer. Eigenlijk is die start al lang gemaakt. Uh, dan stel je de vraag, nou, wanneer moet, moet iemand nou weten wat een computer is? Nou, als hij de arbeidsmarkt opgaat, dan moet hij weten wat een computer is. Hè? Dat is toch wel een minimumvaardigheid. Dus als leerlingen dat, dat onder de knie krijgen als ze een jaar of 15, 16 zijn... Hè, als dit je enige ambitieniveau is, dan is dat vroeg genoeg. Het tweede ambitieniveau, leren met behulp van de computer... moet je kijken wanneer zijn kinderen daartoe in staat. He, een kind van vier kan nog niet lezen... dus kan ook nog geen informatie verzamelen via de computer. Laat staan, dat tot een werkstuk verwerken. Dus ook dan leg je het zwaartepunt bij kinderen die al wat ouder zijn. Ik denk dan vooral aan de, de hoogste groepen van de basisschool... het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Leren door middel van ICT, dat zou geschikt kunnen zijn voor alle leerlingen tegelijkertijd moet je constateren dat dat echt nog in de, in de kinderschoenen staat. De software die daarvoor geschikt is, is uh, uh, vooral in de Nederlandse taal nog maar een uh, niveau beschikbaar. En uh, omdat het onderwijs, de inhoud van het onderwijs, de manier van lesgeven, daardoor echt verandert... zul je ook leraren, eigenlijk alle leraren, goed moeten nascholen om daarmee om te kunnen gaan. Nou, dat vergt dus een enorme investering. Als je dan uh, zit met uh, dat je de investeringen over een iets langer tempo over iets meer jaren moet uitsmeren... dat het misschien verstandiger is om met dat leren door middel van ICT... die enorme onderwijskundige vernieuwing die dat betekent... te beginnen bij het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Kinderen zijn dan wat ouder, dus je kunt veel bewuster inspelen... op waar zij zelf, hoe zij zelf met die computer omgaan. Uh, het zijn minder scholen uh, en het zijn ook scholen die wat groter zijn... en in hun organisatie dus iets beter zijn toegerust... om met vernieuwingen te experimenteren als je dan vervolgens op een gegeven moment besluit... tot hele ruime invoering in het basisonderwijs... dan kunnen de basisscholen leren van de fouten en de successen... die er in het voortgezet en het beroepsonderwijs gemaakt zijn. En dat garandeert meer een succesvolle invoering dan als je nu... Uh, alle scholen uh, computers geeft en een budget... en vervolgens zegt zoek het maar uit. Want daar komt het dan eigenlijk een beetje op neer. Kijk, wat je bijvoorbeeld ook zou kunnen doen... is dat je op de basisschool in het ontwikkelen van dat leren... door middel van ICT, dus hè, de, die onderwijskundige vernieuwing... dat je met daarmee bijvoorbeeld begint met kinderen met grote achterstanden... taalachterstanden of leren opvoedingsmoeilijkheden. En hoogbegaafde kinderen. Hè, dat je dus daar een begin maakt met dat echt inspelen... Op, de, op het individuele niveau van kinderen. Want dat is wat wij zo ontzettend bereiken willen. En als basisscholen daarmee uh, gaan experimenteren of gaan werken... dan juich ik dat natuurlijk alleen maar toe. Wat wij het allerbelangrijkste vinden... is dat er met dat miljard aan belastinggeld... heldere doelen worden gesteld. In 89 besloot het parlement dat op iedere school een computer moest komen. Dat werd het Comenius-project. Bij de afronding van dat project in 95... was iedereen van mening dat het mislukt was... De leraren wisten niet wat ze met de computer aan moesten... en lieten ze verstoffen in de gangkast. Maar de ontwikkelingen rondom de computer gaan razendsnel. Sneller wellicht dan politici kunnen bijhouden. Op de Universiteit van Twente onderzoekt Alfons ten Brummelhuis... voor de overheid hoe de invoering van de computer in het basisonderwijs verloopt... En hij komt tot de conclusie dat het Comenius-project... wel degelijk tot een succesvolle invoering van de computer... in het basisonderwijs heeft geleid. Op het moment dat je een boom in de grond legt en hij gaat ontkiemen... en je kijkt alleen aan de oppervlakte, dan is daar verder nog niets te zien. En dat is wat in feite aan het eind van Comenius gebeurd is dat mensen de akker als het ware overzien hebben en gezegd van het ziet allemaal nog zwart uit, daar is verder niets aan de hand en vervolgens niet teruggekeerd naar die akker en niet meer gekeken wat er gaande was. In de verschillende onderzoeken die we gedaan hebben is. Dat is naar voren gekomen dat er echt hele grote ontwikkelingen zijn, hebben plaatsgevonden in het basisonderwijs. En dat zijn allemaal ontwikkelingen die je ook heel nadrukkelijk kunt toeschrijven aan datgene wat vooral in die Print Comenius-periode van start is gegaan. En om een paar cijfers te noemen: in het Print Comenius-project zijn alle scholen van apparatuur voorzien. Daar was het Print Comenius-project voor bedoeld. Maar wat men vaak vergeet is dat scholen daar voorafgaand op eigen initiatief zelf al computers hadden aangeschaft. Aan het eind van het Comenius-project was het ongeveer zo dat twee van elke drie leerkrachten de computer wel eens gebruikten. De huidige situatie is dat meer dan 90% van alle leerkrachten, dan hebben we dus over de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8, de computer gebruikt in het onderwijs. En de rol van Print Comenius daarin is geweest... dat in die periode leerkrachten zich hebben georiënteerd... op de mogelijkheden van de computer. En dat is dus ook heel logisch... dat niet meteen eh, dat effect heeft gehad op gebruik in de klas. Maar die oriëntatiefase, daar was het Print Comenius project ook vooral voor bedoeld... die heeft er vervolgens in geresulteerd dat mensen keuzes hebben gemaakt. En vervolgens heeft men gezegd... ik zou graag die computer willen gebruiken... in. Nou, groep 1, of eerst in groep 7, of eerst in groep 8. Nou, dat zijn schoolgebonden keuzes geweest die er nu in geresulteerd hebben. Dat je dus vindt dat vierjarigen met de computer werken, even goed als 12jaren met de computer werken. En daarmee die computer geïntegreerd is in het basisonderwijs. Voor alle leeftijden, voor alle leerkrachten. Als je dat afzet tegen de invoering van het computeronderwijs... op het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs... hoe staat het basisonderwijs er dan voor? De belangrijkste reden voor een school... en of dat nu basisonderwijs is of voortgezet onderwijs... om die computer te gebruiken... dat heeft te maken met de kwaliteit van het onderwijs. Is die computer een adequaat hulpmiddel... om de doelstellingen die je met je onderwijs wilt bereiken... om die te ondersteunen, zodat je beter onderwijs kunt geven? En dat is heel nadrukkelijk het geval in het basisonderwijs. En uh, de mate waarin bijvoorbeeld in het basisonderwijs gebruik gemaakt wordt van de computer, zeker als je bekijkt naar het aantal uh, leerkrachten, dat staat in geen verhouding tot de mate waarin dat het geval is uh, in bijvoorbeeld het uh, voortgezet onderwijs. Als u nu de minister zou moeten adviseren, want die zit natuurlijk een beetje met een probleem dat er een prachtig plan is neergelegd, heel ambitieus. Ja. Iedereen overal computers en geef het allemaal maar. Nou, dat plan is niet haalbaar financieel. Dat gaat allemaal verschrikkelijk veel geld kosten. Dus er moeten keuzes gemaakt worden. Welke keuzes heeft het onderwijs? Welke keuzes zou de onderwijsminister nu, nu, nu moeten maken? Denkt u? Het is leuk dat u die vraag aan mij stelt. We hebben diezelfde vraag in ons onderzoek ook aan mensen in het onderwijs uh, voorgelegd. En uh, daar komt heel duidelijk naar voren... dat uh, binnen scholen leven een heleboel ideeën hoe je die computer echt goed kunt inzetten. En uh, vooral die ideeën, die honoreren. Niet alle ideeën honoreren, maar vooral die ideeën die vernieuwend zijn voor de sector waar scholen van elkaar kunnen leren. En dat betekent tegelijkertijd dat scholen in de gelegenheid moeten zijn... om kennis te kunnen nemen van de mogelijkheden van de computer... en weten wat er gaande is in het land. En uh, dat stelt hoge eisen aan informatieuitwisseling... aan voorlichting over mogelijkheden van de computer. En dat zijn nu bij, uitstak, bij, bij uitstek toepassingen waar juist weer informatie en communicatietechnologie een heel belangrijke rol in kan vervullen. Als je er dus van uitgaat dat scholen zelf veel initiatief moeten tonen... om, om computeronderwijs uh, neer te zetten in de basisschool... loop je dan niet het risico dat je grote verschillen krijgt tussen scholen? Want de ene school die heeft er misschien helemaal geen zin in. En die denkt, ach, die computers die hebben we helemaal niet nodig. Onze docenten die staan goed voor de klas en dat gaat prima. Nou, als je op een gegeven moment nu helemaal niets met een computer doet... en je vindt als samenleving dat het ontoelaatbaar is... dan moet je daar dus deugelijkheidseisen of kerndoelen voor formuleren... waarin je eigenlijk aangeeft welke minimale criteria een school zou moeten voldoen. Yippie. De stand van zaken was dat in 1998 opgemaakt door Rita Brakel. We gaan nog heel even terug in de tijd naar 1994. De techniek verandert snel en het wemelt van de apparatuur... en applicaties die we allang weer vergeten zijn. Tijdens een talkradio-uitzending over de toekomst en het World Wide Web... kwam tijdens uh, de discussie het onderwerp CDI en CD-ROM ter sprake. Wie weet anno nu nog wat het zijn? Karen de Bok vroeg de trendwatcher Marshall Bullinga om tekst en uitleg. Maar misschien kunt u het nog even zeggen. Wat is eigenlijk nou toch het verschil tussen CDI en CD-ROM? Eh, dat is hetzelfde. Alleen een CDI is meer voor de huiskamer bedoeld. En, dat sluit en de de die aan. sluit je op de tv ja. aan. En, en, uh, en de CD-ROM... Uh, die in, is, in essentie hetzelfde is en ook evenveel uh, uh, opslagvermogen heeft, uh, die sluit je op een computer aan. En en dan dat is een hemelsbreed verschil natuurlijk. Ja, het, het, uh, het apparaat dus, want dan kun je met je uh, toetsen kun je gaan werken, wat je dus met een CDI in de huiskamer niet kan. Zo kan uh, je. Geef eens een voorbeeld wat je kan kopen op CD-ROM, wat heel erg handig is. Nou, het, het, het hele gebeuren wat je daar ziet van een computer. Dus een, uh, een, een toetsenbord, een keyboard. Mm -hmm. En dat is niet bij de uh, CDI, die in feite een, een, eenzelfde computer is. En met opzet heeft men daar geen keyboard bij ge, geleverd. om, om het, uh, de computergedachte naar de gewone consument, zeg maar. Uh, een beetje achterwege te laten. En dan dacht men, ja, een moeilijke computer. Het, het moet makkelijk bedienbaar zijn. Zo makkelijk dat het vaak weer een beetje lastig is, omdat je nu met, met behulp van een, een, een joystick met mijn, weet is een, dat? Wat is dat? Een joystick. Nou, je hebt een dingetje in de hand met knopjes erop, pookje, een paar toetsen. En dan komt er op het scherm komen een, een, een, een windowtjes, komen, komen, knoppen. En, en je opent dat dan op eigenlijk wat indirectere manier als met de computer. Maar. Dus makkelijk voor de gebruiker. Maar uh, uh, iemand die met de, met de computer gewend is... Uh, ja, die vindt het wat omslachtig. Daar staat weer tegenover dat een CDI wat sneller toegang levert... tot alle uh, programma's. Maar wat voor programma's dan? Wat hebben mensen eraan? Wat, wat, ja, wat voeg je toe ja. aan je huishouden als je een CDI in huis hebt? Um, ik zie zelf de CDI um, als een opstap uh, naar een interessewereld. Laat ik het zo even noemen. Je wil iets weten kun je ook in een uh, encyclopedie natuurlijk kun je opslaan. Um, laat ik een voorbeeld noemen. Um, ik, heb een, uh, ik was eens in een museum. En daar zag ik een, een paar schilderijen van Van Gogh. En dat was voor het eerst dat ik het zag. En dat de, deed mij helemaal niets. Ik dacht, ja, dat is Van Gogh. Ja, mooi. Um, ik heb een cdi. Waar, uh, die, die gaat over de oogst van de zon, heet dat. Het gaat over het leven van Van Gogh. En heb je interactieve toegang, directe toegang... naar allerlei perioden in zijn leven. je kan zelf leven. kiezen wat je ja, wil zien, je kies, Ja, je, je ziet wat plaatjes. En, uh, nou goed. Door die CDI ben ik veel meer geïnteresseerd geraakt... In, nou ja, in de persoon van Van Gogh. Ik heb er ook veel begrip voor gekregen. En nou, de, zo zie ik de CDI. denk je, oh, nou, dat is interessant, nou wil ik... Verder. Nou, wil ik nou meer. is het helaas zo dat de CDI toch ook heel veel gebruikt wordt voor spelletjes en voor porno. Ja, te veel. Ja. Ik ja. vind het heel treurig, uh, want CDI kan meer. Het is nog in de beginfase. Het kan nog oneindig veel meer als het, het nu kan. Er zijn maar enkele die echt heel goed zijn. En er zijn er heel veel die niet goed zijn. Ik vind de... Maar dat wordt natuurlijk gemaakt om mensen aan te zetten om ja, te komen. En nou, nou waar heb ik de mensen stille... in geïnteresseerd in porno en in spelletjes. Ja, en nu heb ik de stille hoop. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het dus een heel belangrijk medium. Vooral voor de jeugd. Vooral voor scholen en thuis. Want dat kan samengaan. Een motivatie tot, tot bepaalde richtingen. Maar de belangstelling gaat naar, naar spelletjes uit. Het is al zo dat er in, in een platenketen. daar zijn de educatieve titels die zijn al, al eruit gezet. Ja. Nou, als nou door. De grote vraag naar spelletjes, als daar nou door de industrie wat verdiend kan worden, waardoor de educatieve programma's en, en andere. Ik noem nou educatief, je hebt ook sportprogramma's, bijvoorbeeld golf en tennissen. En, en het is vreselijk boeiend. Ik heb leren golven via de CBI. <lacht> ik zal het de mens nooit komt doen. de deur niet ik, meer uit straks. Nou, dat is mijn bezwaar. Uh, op een gegeven moment zie ik een wereld dat iedereen zit persoonlijk voor een scherm. En je weet helemaal niks meer van je buurman. Al oh, dus Marcel Bullinga, hij was in gesprek met Karen de Bok in 1994... over de inmiddels bijna vergeten CDI en CD-ROM. Dit is Radio 1, u bent de gast bij het programma Woord van de VPRO. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord, heeft u vragen, opmerkingen of verhalen, mail dan naar woord.vpro.nl. Of stuur een wets en ambachtelijk geschreven kaartje... naar VPRO-woord postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. Wie heeft dat inderdaad gedaan? Dat ambachtelijk schrijven Rob van Dijk uit Rotterdam. Hij schrijft... Nora, ik zou bijna zeggen als van ouds of beter zelfs. Maar dat kan het beginners-effect zijn... Nou, daar ga ik eens even diep over nadenken tijdens het journaal zo meteen. Andere manieren van contact met ons leggen... ja, dat is onder meer via Facebook onder de naam woord.nl. Dat heeft Jan Boots dan weer gedaan en hij laat ons weten... dit doet mij denken aan de oude VPRO-vrijdag. Wat geweldig. En die prachtige karakteristieke stemmen van de presentatoren. U kunt ook twitteren, dat adres is twitter.com slash woordnl. Woord wordt gemaakt in samenwerking met het VPRO radioarchief. En dat kunt u vinden op vpro.nl slash radioarchief. Het is tijd voor een kort journaal. En in het volgende uur gaan we heel graag met u naar de film. Tot zometeen.